Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Rome hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen neofascistische groeperingen in Italië. Het protest komt een week na een betoging... tegen de invoering van de verplichte coronapas op de werkvloer. Italiaanse rechtsextremisten grepen dat protest aan... om een vakbondskantoor binnen te dringen en vernielingen aan te richten. Klimaatwetenschappers zeggen dat 2050 te laat is... om de CO2-uitstoot naar praktisch nul terug te brengen...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 Bij het RIVM zijn vandaag ruim 3700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er iets meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests. De afgelopen zeven dagen is het aantal ruim verdubbeld. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 546 mensen, van wie 138 op de IC. In Leeuwarden wordt vandaag voor het eerst roze zaterdag gevierd. Het is een primeur voor Friesland en een bijzondere dag voor de Friese LHBTI-gemeenschap. De eerste roze zaterdag in Nederland was eind jaren 70. Op allerlei manieren wordt aandacht gevraagd... voor bewustwording en acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Zo was er eerder vandaag een botenparade door de grachten van Leeuwarden... en een kerkdienst. Ook zijn er feesten in de stad. Het weer, vanavond en vannacht in het noorden soms wat regen. Dat koelt af naar 3 tot 11 graden. Morgen in het noorden bewolkt, af en toe wat regen. In de rest van het land droog en vooral in het zuiden... kan de zon tevoorschijn komen. Het wordt morgen een graad of 13.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 is Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht Boven het vlakke land trilt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 Punt 9 is...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 Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijkt die kerel aan en zegt: Is dat er een?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 dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen en we vergeten leven is vandaag. Dus geef je 106.9 FM. op ZANG atrás. It's from the last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 Verwijt en leeft zonder spijt. Ja, ja. and so close.